De Canon 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur Het verdriet van België van Hugo Claus Er zijn weinig romans in de Vlaamse literatuur waarover al zoveel inkt gevloeid is als over deze roman van Claus Het cliché wilde dat ook het meest bejubelde en tegelijkertijd het minst gelezen boek is in de Vlaamse literatuur En dat heeft te maken met het tweede deel van de roman Het deel waar veel lezers maar niet door geraken maar dat is niet het geval bij hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Chris Humbeek. Meer nog, voor hem is het net dat tweede deel dat het boek zo geniaal maakt. Ik ben nu van plan van uh, mij voor een nou, lange tijd terug te trekken en uh, een ietsje groter boek te schrijven dan tot nu toe het geval is geweest. En, uh, een veelomvattende roman, ja. En de titel staat al vast en die is Het verdriet van België. Wat ik zo geweldig vind aan Het verdriet van België, dat is dat dat boek eigenlijk bestaat uit twee boeken. Twee heel verschillende boeken. Het boek Het verdriet en het boek van België. En dat boek Het verdriet, dat is een heel mooi geordende heel erg fraai geschreven geschiedenis van iemand die afscheid neemt van de kostschool. En dat speelt zich af, laten we zeggen, de periode die onmiddellijk voorafgaat aan de Tweede Wereldoorlog. En het tweede deel, waarin eigenlijk de levensgeschiedenis van die ex jonge Louis Seynave voortgezet wordt, is een heel ander boek. Het is een heel fragmentaris boek. het is ook veel dikker, het lijkt alle kanten op te gaan. En uiteindelijk blijkt wel dat die eh, jongen in de loop van dat tweede boek de auteur wordt van het eerste boek, van dat zo prachtig aangehaakte, fraai vormgegeven het verdriet. Dat is een heel ingenieuze constructie. Waarom? Omdat je gaandeweg tijdens het lezen ervaart dat heel veel van wat er is gebeurd binnen de veilige muren van de kostschool in het eerste boek geëchoot wordt of zich met variaties herhaalt in het tweede boek maar dan niet binnen de veilige muren van de kostschool, maar in de historische realiteit. En dan is natuurlijk de vraag, wat gebeurt er in dat eerste deel en wat gebeurt er in dat tweede deel? In dat eerste deel word je eigenlijk geconfronteerd met een kostschooljongen die zoals elke jongen van die leeftijd het moeilijk heeft met zichzelf en probeert om een eigen identiteit te construeren. Dat doet hij op een wat onverspannen romantische manier, eigenlijk betrekkelijk onschuldig. Hij is eigenlijk een soort ridder die deel uitmaakt van een geheim genootschap en hij probeert samen met een aantal apolieten, zijn medestanders, zijn schildknapen eigenlijk, want die hiërarchie, daar hecht hij wel aan, om structuur en vorm te geven aan het leven en dat op een heel eenduidige manier. Hij is eigenlijk op zoek naar de waarheid achter de dingen. Hij heeft ook voortdurend het gevoel dat zijn omgeving die waarheid voor hem verborgen houdt. Dus dat is heel knap hoe hij heel erg fanatiek, en soms met gebruikmaking van fysiek geweld ten opzichte van anderen, probeert om niet alleen die eigen identiteit vorm te geven, maar ook om een soort vaste structuur aan de wereld te geven. Wat zie je dan in dat tweede boek? Dat die jonge Louis Seynave, ex-kostschoolleerling... Eigenlijk hetzelfde doet. Hij doet dat een aantal keer. De eerste keer probeert hij eigenlijk net hetzelfde te doen, zichzelf een eigen identiteit te geven en een vaste structuur aan de wereld te geven, door soldaat te worden. En niet zomaar soldaat. Hij panzert zich als een exemplarische soldaat. Dat is een grote droom van het onoverwinnelijke Heer van de onsterfelijke Hitler. Nou, dat wordt niks. Dat moet hij opgeven, die droom, niet omdat hij er ideologische bezwaren tegen gaat koesteren in eerste instantie, maar omdat hij zichzelf niet sterk, niet mannelijk genoeg voelt. En dan gaat hij een tweede identiteit construeren, even star als die vorige identiteit. Een identiteit die hij op een vergelijkbare manier in verband brengt met het verlangen naar absolute waarheid of eventueel het absolute gebrek aan waarheid in het bestaan. Dan wordt hij schrijver. En dan schrijft hij dus dat eerste deel. En vervolgens neemt hij pas afstand van zowel die overspannen identiteitsconstructie als die al even overspannen jacht op absolute waarheden en een wereld die voor eens en altijd een bepaalde structuur zou hebben gekregen. En dan wandelt hij, bevrijd als het ware van die overspannenheid, fluitend het boek uit. Nou, dat vind ik prachtig, dat is een schitterende analyse van... Onder meer de totalitaire verleiding, maar van zoveel meer, van een bepaald soort verlangen naar estheticisme in literatuur en kunst. Ja, en uiteindelijk werkt het ook voor de lezer heel bevrijdend. En daarom vind ik dat zo'n geweldig boek. En als je die ingenieuze constructie nou door hebt, als je die begint te smaken, ja, dan kan je dat boek niet meer wegleggen en dan lees je dat elk jaar opnieuw volgens mij.